De nieuwste autosleutels, waarbij de auto automatisch opengaat als de eigenaar met de smart key in de buurt is, wordt vaak gehackt door criminelen. Dat zegt de stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. Er zou geen schroevendraaier of koevoet aan te pas komen. Autodieven hoeven alleen het signaal van de smart key te kopiëren. De stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit schat dat zo'n 40% procent van alle auto-inbraken zo wordt gepleegd.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 Volgens hem moeten landen vooral met elkaar blijven praten. Dat zei Guterres na de aankondiging van Rusland om meer dan 150 Westerse diplomaten uit te zetten. Rusland reageert daarmee op het uitzetten van Russische diplomaten in onder meer de VS en een groot aantal EU-landen. Die deden dat na de zenuwgasaanval op ex Kripal.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 Ja, en daar zitten we dan, Rogier de Haan en ik... na uh, twee keer een uur voor de Club daar Internetlozen in Nachtzuster. En um, zitten we toch nog een beetje praktisch te denken, Rogier... van hoe kunnen we nou... Ja, die miljoen mensen helpen die geen internet willen of kunnen gebruiken. Nou, een hoop praktische tips zijn er voorbij gekomen. Je kunt een geschreven versie van al die tips aanvragen... door een aan jezelf geadresseerde envelop te sturen... naar nachtzuster van Omroep Max, postbus 518-1200 AM in Hilversum. Je kunt natuurlijk... ja. Ik, ik doe het nu voor de eerste keer zo diep uit mijn hart. Maar lid worden van Omroep Max. Want dan kun je gratis en voor niks. Ja, de belkosten. Uh, gebruik maken van het telefoonnummer van de ombudsman. Uh, tijdens het spreekuur. Overdag van 10 tot 12. 035 677 5511. En jij had nog wat leuks, Rogier. Jij loopt rond met het idee om toch nog iets te gaan. <lacht> euh, een soort telefoonnummer waar je kunt laten googelen. Ja, Wikifoon heb ik het maar gedoopt. Ja. En daar kan je dan het. Staat nu niet, geloof ik. <lacht> uh, maar daar kan je naartoe bellen. Eigenlijk met al je vragen. Ja, ik dacht zelf eigenlijk dan eigenlijk een soort nachtzuster. Ja. Maar dan zit er iemand uh, aan de andere kant van de telefoon... en die uh, zoekt het gewoon meteen even op, wat je ja. vraagt. Want het, dat is wel zo met internet. Je vindt er ontzettend veel informatie op. Ja. Maar Uit. ja, je moet ook altijd even checken of het allemaal wel waar is. Hè? Want er staat ook zoveel onzin op internet. Ja, er zijn allemaal ja. tijgers en beren op de weg, valkuilen. Dus je moet je weg daar echt wel weten. Ja, dus, uh, ja. Nou, we gaan vergaderen Rogier en ik. En je hoort het bij Nachtzuster en je leest het in Max Magazine... in de column van Rogier als er ontwikkelingen zijn. Dus tot zover de uitzending voor de Club der Internetlozen. Nu weer gewoon Nachtzuster. Je kunt bellen met al je vragen en antwoorden naar 0800-1121. En ook weer via internet reageren. Maar ja, het is nu vier over vier en dat is altijd het moment voor een discoplaatje op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max. In dit geval Rick Dees en Disco Duck. Dank je wel, Rogier. Ja, graag gedaan. Thank you Doug, we're getting done Thank you so very much Disco Duck van Rick Dees was dat op Radio 1. We gaan weer gewoon verder met vragen en antwoorden via 0800-1121... of een mailtje, het kan weer, want er zijn ook weer mensen met internet bij. Dus dat kan via Apenstaatje, omroepmax.nl. Twitter is weer open, Facebook is weer ter beschikking... en je kunt ook gewoon blijven chatten natuurlijk... via www.omroepmax.nl slash nachtzuster... En blijven appen via de Radio 1-app. Die, uh, die heb je waarschijnlijk al op je mobiele telefoon. Dat hoop ik dan altijd een beetje. Je kunt gratis en voor niks uh, berichtjes sturen. En die komen dan hier binnen voor mijn neus op de computer. Um, de vragen die ik nog over heb uit het eerste uur... Uh, is bijvoorbeeld de vraag van Anneke. Hoe halen ze de velletjes van de tomaten in blik? Daar werd al wel over gebeld dat ze waarschijnlijk gekookt worden. Maar ja... Hoe gaan dan vervolgens die velletjes eraf? Uh, Ton die vraagt zich af waarom je de ene keer de groente, het, groente en, fruit, het de groente en het fruit wel moet wegen bij een supermarkt en de andere keer niet. En waarom er niet een schep of zo bij de spruitjes ligt. Want iedereen zit maar met zijn vieze vingers in de spruitjes te graaien. Marco die belde over de cv-ketel. Die moeten in de toekomst allemaal vervangen worden. En hij zegt, wat is nou de beste optie? De warmtepomp, de zonnepanelen, de hybride pomp. Waar moet je je cv-ketel door laten vervangen? 0800-1121. Sylvia, die vraagt zich af waarom we zeggen 5 eurocent en niet gewoon 5 cent. Wim, die wil graag weten waarom volle melk alleen maar in literpakken zit en niet net als de halve volle melk in anderhalf liter pakken of groter nog. Uh, Marleen wil weten wie heeft ingevoerd dat een onderwijzer... tegenwoordig ook een leraar wordt genoemd. Op de lagere school, notabene. En Thea die wil zich weten waarom het geluid zo hard is bij concerten. Waarom staat het zo hard? 0800-1121. Um, even kijken, Wilma... Ja, goeiedag. Hi. Hallo. Zeg het eens, ik Wilma. Een, ik had een, een vraag over uh, bijna-doodervaringen. Oh. En uh, mijn vraag is eigenlijk... Uh, ik heb, mijn moeder heeft een bijna-doodervaring gehad. Die heeft daarover verteld. Dus ik ben gaan lezen in het boek van uh, de cardioloog van Lommel. Ja. En die beschrijft dat er eigenlijk geen medische uh, oorzaak... of uh, is of niet een goed bewijs... van wat er nou aan de hand is... met die mensen tijdens zo'n ervaring. Ze oh. krijgen dus ook uh, zeg maar, geen uh, hersenactiviteit dan meer. Nee. En uh, mijn moeder die zei... Van, ja, die is eigenlijk heel erg tegen de orgaandonatie. Uh, want die zei van ja... als ze nou tijdens mijn bijna doodervaring... mijn uh, organen hadden geoogst... Ja. Uh, wat was er dan gebeurd op het moment dat ik weer in mijn lijf terugkom. Ja. Dan had ik dus geen organen meer gehad. Nee, daarom kom je ook nooit meer terug in je lijf, maar sowieso... Nou, maar goed, met dat idee, ja. hè? Ik, het lijkt me uh, gewoon heel ja, te bizar voor woorden. Alsof het, als er nou een kans is mm -hmm. uh, dat je tijdens een bijna doodervaring... Uh, toch de vraag krijgt als overlevende, weet je, als nabestaande... Uh, of die organen geoogst mogen worden... Ik, ik zou dat verschrikkelijk vinden als ik niet zeker wist dat mijn geliefde uh, niet in zo'n zo bijna-doodervaring zat. Ja, en te, te, ik... ik vraag me nou eigenlijk af: is een, zijn er nou medici? Hoe, hoe weten ze nou zeker dat iemand is overleden en niet in zo'n bijna-doodervaring zit? Ja. Ja, ja ik, we, we hebben het hier wel vaker over gehad. Over beide onderwerpen. Dus die orgaandonaties en die bijna doodervaringen. En ja. um, mij is al die keren nog verzekerd... dat je nooit bang hoeft te zijn dat je nog niet echt dood bent. Dus dat je... Dat je um, Um, dat er voordat er organen uit je worden gehaald... ze echt wel zeker weten dat er niet nog een kans is... dat je oh, zo weer bijkomt, zoals je in films nog wel eens ziet. Maar ja. um, en daarom leg ik even de nadruk op het deel van jouw vraag... Uh, waarin je zegt, van, hoe weten ze nou zeker dat je dood bent... en dat je niet meer uh, bij kunt komen? En volgens mij zijn daar wel medische... Zekerheden over. Zo van. Als er zo lang geen hersenactiviteit uh, is geweest. dan is het echt onmogelijk. dat er nog weer hersenactiviteit komt. of zo. Daar zijn volgens mij wel. momenten ja. en metingen van. En dan hopelijk weet iemand dan ook. wat die momenten en metingen en zekerheden zijn. Maar ik. Ja, ik vind het altijd wel aan. belangrijk. Want de mensen die heel erg voor orgaandonatie zijn. Die worden heel boos als je niet heel duidelijk zegt dat er geen organen worden geoogst. Zoals dat dan zo griezelig heet. Voordat je echt niet meer uh, bij kunt komen. Ja. Maar goed, professor Van Lommel. Ja. die heeft dus een boek daarover geschreven. Ja. Waarin dus wordt, wordt. waarin het beschrijft dat er gewoon dan geen hersenactiviteit meer is. Mm -hmm. Maar wel bewustzijn. Ja, maar goed, maar ik, ik, na een bepaalde dan, tijd... Hij, klopt dat niet? Ja, maar goed, klopt dat dan niet wat hij, wat hij zegt? En hij wordt zelf ook een beetje als een controversiële uh, arts gezien. Hè? Er zijn een hoop collega's die hem ook maar een beetje... of niet al te serieus nemen, hoewel hmm. dat nu na tien jaar... Uh, inmiddels uh, ja, wordt hij vaker geloofd. Hè? En er zijn ook wel uitzendingen van... Maar ja, het heeft mij uh, toch wel uh, onzeker gemaakt ja. over zo'n keus. Nou, snap ik. Ja, ik, ik kan er een hoop over zeggen, maar dat doe ik niet. Want ik uh, hoor liever de mensen die daar echt verstand van hebben. Dus ik hoop dat ja. iemand de moeite wil nemen om even te bellen. 0800-1121. En dan denk ik zomaar dat we, dat we dit nog wel uit de wereld kunnen helpen vannacht, Wilma. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel hè. <laughs> Dank je, dag. Uh, 0800 dus Claudio. Hey, goedenacht Astrid. Hallo Claudio. Nog even met Claudio, met uh, de sprekende kat. Ja, ik weet het. Die nu de mond zit te houden, dus je hebt er waarschijnlijk weer uh, geen water gegeven. Nou, alle twee zitten ze bij me, maar ze willen niks zeggen. Nee, nou dat is ook wel goed, want ik praat nu even met jou. Zeg het maar. Uh, uh, ze hebben me door. <laughs> nee, Ik had een korte vraag, en dan kwam ik een beetje door die, uh, die mevrouw met die vraag over uh, dubbeltjes en uh, stijvers waarom het niet meer de uh, ja. zo genoemd wordt. Ja. Toen we denken aan, uh, ja, aan, aan het getal dan, het, zeg maar het jaar 2018, waar we nu zitten. Ja. Uh, we zeggen al 18 jaar, 2018, 2002, 2001. Ja. Uh, vroeger was het gewoon 1980, 1990. En waarom zeggen we nu niet een, uh, 2018? Weet je dat me dat opviel dat ze dat in Amerika inmiddels wel doen? Ja, oh, oh, me ja ik ook. Maar ook de, oh. dankzij Luther wilt. Die, die zei, het oh. was ook een uitzending. Wat zei hij dan? Welkom in de uitzending van 2018. Ja, zo begon hij, zeg maar ongeveer. <laughs> ja. Inderdaad, ja, dat is toch logisch eigenlijk? Nou, het viel mij op dat ze in die televisieseries ze, zeiden ze uh, 2017 in plaats van 2017. Even denken hoor. Dan moet ik even denken hoe het, hoe het klinkt. Het is vandaag 30 maart 2018. Ik denk dat wij 2000 aanhouden, omdat het op een of andere manier lekker golft. Ja, precies. Het is wat er, en ook een beetje ingebakken, inge, zeg Ingeburgerd, maar. ja, net als het net als dubbeltje. Met die, met, met die ja. euro, weet je, met, met, met ja. het geld. Ja. Maar toch, het is een langer woord. En vroeger zou ik niet, ja, 1985, dat zei je met nette gelegenheid misschien. Maar niet, uh, niet dagelijks. Ja, maar 1900 of 2000 is wel een verschil. Want 1900 ja, is voor veel mensen in hun hersens nog moeilijk. Ik, ik moet ook altijd denken, als je zegt van... Uh, als, je, als je zegt 1500, moet ik even denken. Oh ja, dat is dus 1500. Ja, precies. Ik snap je. Ja. Nou goed. Uh, 2018. Gaan we nog naar 2018 of straks 2020? Dat, ik denk wel dat we 2020 gaan zeggen. Ja, misschien. Wat is de grens inderdaad. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Maar we kunnen het natuurlijk niet voorspellen. Maar ja, 0800, 1121. We gaan het proberen. Dankjewel, Claudio. Dankjewel, Astrid. voor de laatste. Oh, goed aan de Doe. poezen. Rudy. Dag, uh, Astrid Sprengen met Rudy. Ja. Ik heb twee vragen. Mooi. Ik heb die president Poetin ja. nog nooit één keer op de televisie Engels horen spreken. En dan vraag ik me af, zou die man werkelijk geen Engels kunnen spreken? Ik denk dat als hij het kan... dat hij dat nog liever in het, in het Portugees iets zegt dan in het Engels dat hij het in alle talen ontkent. Het is, oh. natuurlijk, het is natuurlijk... Ja, toch, de televisie... Dat, de, bij een internationale conferentie of zo... dan zie mm -hmm. je nooit uh, alleen maar Russisch spreken. Ja, ik, zit, ik, ik kom regelmatig in Tsjechië... en daar zijn heel veel mensen die oh. echt geen Engels spreken. Oh. Dus wel in Praag oh. en dergelijke, maar niet in. Uh, de, dus nee. Je zou denken dat de president van Rusland wel wat Engels inmiddels. Uh, onder ja, allemaal dus, die hoor ik vaak. Uh, die minister nu van Buitenlandse Zaken, die spreekt gewoon Engels. Huh. Ja, ik, denk, de ik denk dat het ook een, uh, dat het een symboolfunctie heeft. Op die manier. Net als dat na de oh. Tweede Wereldoorlog ook uh, de Fransen geen, uh, uh, geen Duits spraken. En wij ook eigenlijk vaak niet meer. Nee, nee. Maar goed. Oké. Okay. Um, ja, nou, dus Poetin spreekt Poetin Engels. En dan had ik nog een vraag. Ja. Met ijsdansen, dan zie je zo <laughs> vaak dat een danser die... Uh, die, uh, nou ja, zeg maar, gooit dan die dansres uh, hoog. Ja. Dan komt ze neer, stilstaand. En dat doen ze heel vaak, zo'n enorme snelle pirouette. Ja. En dan vraag ik me altijd af hoe ze dan vanuit stilstaand... Want je ziet, je ziet niet dat ze bewegen. Dan dat hoe ze nou van stilstaand uit helemaal zo'n enorme snel de, uh, kunnen draaien. Ja. Maar als ze eenmaal omhoog gegooid zijn, dan zit er wel vaart in. Maar ze kunnen het ook vanuit niks, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. En dan denk ik, hoe doen ze dat? De pirouette Ach. in het ijsdansen. Het lijkt me nou zo grappig als iemand even belt die ijsdanst ja, nou, is in Nederland niet veel kans op. Nou, het is best wel hip sinds um, sterrendans op het ijs. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Dat is zo. Ja, ja. ja, ja, ja en plijt. we hebben ijsbanen. Ja. 0800 1121. Ik ga het proberen, Rudy, dankjewel. Ja, oké, okay, oh, vrienden ik bedankt. Ik, ik zit even oh. te denken of er een liedje is over dansen op het ijs... maar dat is er volgens mij helemaal niet. Ah. Ja. Nee, nou ja, nou ja. daar hoef je ook verder niet bij te zijn. Nee, <laughs> oké. <Okay. laughs> Dankjewel hè. Ja, oh, bedankt. Goedenacht nog, dag. Ja, ja sluit dus dag. Dag, dag, dag. dag, dag. Ja. Um, nee, ja, ik zoek dus nu eigenlijk iemand die uh, regelmatig op het ijs te vinden is. En ik zit opeens te denken aan um, van die, van die, van die uh, meisjes... ik weet niet of we die hebben in Nederland die dan, um, nou ja, het is nu tien voor half vijf... maar die in alle vroegte het halve land uh, door moeten... om uiteindelijk ergens te gaan trainen voordat ze naar school moeten. Ik weet niet of we die hebben op het gebied van ijsdansen... maar mocht je toevallig in de auto zitten... naar je ijsdanstraining 0800 1121. Dancing with tears in my eyes. 0800 1121. Als je weet hoe mensen die ijsdansen vanuit stilstand zo'n snelle pirouette kunnen draaien. Als je weet of Poetin Engels spreekt. Als je weet waarom we geen 2018 zeggen, maar 2018. Als je weet wanneer je officieel dood bent en niet meer in staat om bij te komen uit een bijna doodervaring. 0800 1121. Als je weet waarom het geluid zo hard staat bij concerten. Als je weet wie ooit de term uh, leraar heeft bedacht voor onderwijzers. Um, als je weet waarom er alleen maar literpakken volle melk bestaan. En waarom we nog steeds zeggen eurocent en niet gewoon cent. En Marco wil weten uh, wat hij moet aanschaffen in plaats van een cv-ketel. Ton wil weten waarom je bij sommige supermarkten wel en bij anderen niet... Het groente en de fruit. De groente, het fruit moet wegen. En waarom je in de spruitjes mag graaien en er geen schep bij ligt. En Anneke wil weten hoe ze de velletjes van de tomaten in blik afgehaald hebben. 0800-1121. Als je een antwoord hebt. Dave. Goedemorgen. Hi Dave. Goedemorgen. Uh, en ik wil weten waarom ik niet kan sms'en naar jou sms'en, nou dat weer. Dat doet niemand <tiedacht> toch meer sms'en. Nou, de, de mensen die geen internet hebben en wel een telefoon. Oh, die kunnen niet appen. Die, die, nee, appen sms'en, oude Ja, sms. precies, maar je, als je als je geen internet hebt, dan kun je niet appen. Maar goed, dan kun je bellen. Ja, dat. dat, dat, dat uh, ik probeer deze vraag al. Uh, al oh, uh, vier maanden. <laughs> ja, maar ja, je kunt die juist zeggen. Ik kom, ik kom. Of ik word of ik word, uh, word, uh, word geweigerd of uh, ik kom maar gewoon niet, niet door. Nou, dan, wat een dan, toestand. Of ja. het laatste houden. Maar ja, als ik nou een interessant vraagje heb die ja. ik via de sms kan stellen, ja. dan kunnen jullie bij terugbellen. Maar waarom? Ja. Uh, dat, ja, alle mogelijkheden van internet ja Noem je op, ja. maar nooit een sms-nummertje. Nee, maar het heeft er wel een beetje mee te maken... dat sms'en aan het uitsterven is. En Radio 1 eigenlijk nog maar net de mogelijkheid... Nou, nog maar net, maar niet zo heel erg lang de mogelijkheid heeft om te appen. Dus is er gewoon geïnvesteerd in een systeem dat appjes door kan geven... wat een vrij eenvoudig internetsysteempje is... Maar als je nou ook nog moet kunnen sms'en... dan moet dat dus weer via een telefoonnummer. En zoals je dus zelf net al aangeeft... hebben wij precies vier lijnen hier in de studio. En die zijn altijd al overbelast. Dus dan zouden we nog weer een nieuwe telefoonlijn moeten aanschaffen... voor een service die heel veel mensen niet meer gebruiken. Maar ik realiseer me nu wel Bel. dat als je niet belt... Dat alle manieren waarop je dan nog kunt reageren, wat er wel al heel veel. Weet je, je kunt Twitter, Facebook, chatten. Je kunt appen en je kunt. Uh, er is er nog geen toch? Mailen. Dat dat allemaal inderdaad internetdingen zijn. Ja, dus het zou wel ja. een oplossing nog kunnen zijn voor mensen die geen internet hebben. Uh, en niet de, de, want dat is, we gebruiken de app natuurlijk. Dan kun je een appje sturen en dan bellen we je alsnog. Want uh, aan al die berichten, ik word overspoeld met berichten. Maar het gaat er natuurlijk om dat we mensen met hun ervaring een antwoord of een vraag horen geven, ver, uh, stellen, doen, gebeuren. Dus ik ga, nou, ik ga erover nadenken, Dave, maar nee, het is. Nee, ver... Ben je klaar? Ik ben nooit klaar. Ik kan doorgaan tot zes dat uur. Goed. Ja, ik zit gewoon... Ik weet je, dit is een vraag waar ik nee, op zich het antwoord. De, wat wat de, het is allemaal een heel lang, heel, lang, uh, heel lang en leuk, leuk verhaal. Maar... Het slaat nergens op, wat hij zegt. En <laughs> ja, dat hoor ik heel vaak. Waarom niet? Omdat ik bij Radio 2 naar 2222 2 2 2, 2 uh, ken sms'en. Ja. En bij Radio 10 naar 1010 uh, 10 ken ja. sms'en. Dus... Ja, dus? ja Waarom kan ik niet naar Radio 1? Nou, dat zeg ik net. Ik wil het nog wel een keer zeggen. Maar dan moet je niet weer zeggen dat ik onzin verkondig. Omdat Radio 1... Dat zeg ik dan wel. Oké, maar Radio 2, dat sms'en naar Radio 2... dat komt tien jaar geleden al. Toen niemand Ja, natuurlijk. En bij 3FM ook. heb bij Radio... Maar waarom kan het bij Radio 1 dan niet? Nou ja, omdat wij eigenlijk pas sinds kort met die reactiemogelijkheid zijn begonnen. Omdat Radio 1 van origine meer een informerende zender is dan een reactieve zender. Dus het zou heel raar dat is, zijn... Dat is dat, nou, nou spraak je nou, nou weer, weer poep, oh. want je wil wel die reacties via het internet hebben. Daar heb nee, juist, ik... juist begin vannacht nog om gevraagd. Van, van weet ik dat wel? Ja. Ja? Nou, ik vind het, het, het gewoon... Mijn, mijn, mijn reactie is gewoon... Ik vind het gewoon een beetje jammer dat ik... Dat ik uh, als internetloze... Mm -hmm. uh, niet kan sms'en. Nou, nee. ja. Maar nogmaals, je kunt bellen. En... Om nu nog te gaan implementeren dat wij hier sms'jes kunnen ontvangen... terwijl het een uitstervend systeem is, is gewoon te kostbaar. Dan hadden we dat tien jaar ja, geleden moeten doen. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. nee, nee, ik, ik kan me verder... Ik kan me verder uh... Uh, ...zeggen en praten wat ik wil, ik verander daar niks aan. Maar nee, maar ik, ik bedoel, dat zeggen, niet... zeggen dat je het jammer vindt, dat mag natuurlijk. En ik ga ook wel eens, ik ga toch even kijken of het misschien via inderdaad... ...we zijn allemaal publieke omroep, dus via de systemen van Radio 2 en Radio 5... ...misschien nog heel makkelijk hier ook. Uh, maar ja, dan zitten we weer met die telefoonlijn, die extra telefoonlijn die we hier niet hebben. Kijk, als jij sms't ja, naar Radio zien. 2, bij Radio 2 hebben ze zelden vier lijnen nodig. Ja, oké. Okay. Nee, en ik heb ze wel nodig. Ik luister hartstikke graag naar je. maar we hebben ook geen als ruzie, nee. Jawel. <laughs> wel. Wel, want heb ik je kwaad. ruzie? Ja, waarom, waarom, waarom is het nee, sms-nummer van radio 2222, 4x2. Ja. Ja. En waarom is de sms-nummer van radio 1 dan niet 4 keer 1? Waarom niet? Ja, ik heb het nu al drie keer verteld. Ja, ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, ik vind het prima. Ik, nee, ik uh, vind je vindt het kleiner. helemaal niet prima. Maar ik ga kijken wat, nee, de, of ik het kan we regelen. Ik er niks aan. Nee, we ja. er niks aan. Nee, als ja. ik het zo aan kon zetten voor je, zou ik het doen. Dat begrijp ik. Ja. Okay. Dankjewel, nou, Dave. Een je... Ja, doeg, gelukkig. Doeg, doeg, doeg. Die gaat nu radio 2 sms'en natuurlijk. Er heeft geen zin meer in. Barend. Goedenavond, nachtigste. Dag Barend. Ik had de volgende vraag. Kent u dat politieglas dat aan de kant spiegelend is... en waar je aan de andere kant doorheen kan kijken? Ja. Ja, wat ze bij ja, en... verhoordingen gebruiken. Dat je, ja, precies. Dat je als slechterik in de spiegel zit te kijken... maar dat aan de andere kant... De het, politie het wel kan zien, Er ja. Staat de Crime and Victims Unit bij nou, je te staren, ja? Ja. En uh, ik vroeg me af, als je van dat glas... en nou een doos zou maken met de spiegelende kant aan de binnenkant. Ja. Vocht je het? <lacht> ja. Uh, uh, wat, zou je dan, uh, wat zou je dan zien? Zou het dan licht daarin gevangen worden? Omdat het, het licht blijft dan uh, spiegelen binnen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Uh, ik vind het echt heel raar dat ik, dit, dat ik het antwoord weet. Echt? Ja, maar dat komt... Dan moet ik even uh -huh. terug in mijn, in mijn grote boek. Dan moet ik volgens mij echt terug... naar 2015 of 2014 of zo. Maar ik... Ja. Even kijken hoor. Nou, Dat kan ik natuurlijk zo snel niet vinden. Maar ik kreeg ooit de vraag... Uh -huh. Als je een spiegel... kon buigen tot een cirkel. Ja, Oh, dat zou hetzelfde zijn, ja. ja en, en, en, en je zou je hoofd daarin steken. Wat zou je dan zien? Uh -huh. En toen heb ik... natuurlijk... een buigbaar spiegel gekocht. ja En daar heb ik een cirkel van ge, gemaakt. En daar heb ik mijn hoofd in gestoken. En toen had ik een probleem... Want ik kon dus wel zien dat je dan heel weinig ziet. Want je buigt het en dus je krijgt een soort lachspiegel... waardoor je, zo, je gezicht een soort streepje wordt. Maar het probleem was in eerste instantie... want ik wilde dat filmen. Het filmpje is nog wel te vinden via Facebook van Nachtzuster. Maar ik heb dat toen gefilmd. Maar je kunt de camera op geen enkele manier richten. Want je zit met je hoofd in een rond, ronde cirkel. Dus ik had een camera op mijn hoofd. Die dus yeah. ongeveer filmde wat ik zag. Maar het probleem was dus, daar had ik nooit over nagedacht... dat er geen licht kwam. Je yeah. had geen licht. En als je geen licht hebt, heb je ook geen zicht. Yeah. Dus op het moment dat jij een doos maakt van glas... Hm. komt er yeah. geen licht in die doos en spiegelt er dus eigenlijk niks. Want het is donker. Maar er komt er kan toch uh, licht door dat glas heen? Nee. Nee, want als er nee. licht door dat glas zou komen, dan... Ja, want anders... Oh. Ja, er kan toch van één kant kan er licht doorheen? Want anders zou je er ook nooit doorheen kunnen kijken, toch? Nee, dat is niet waar. Want om de spiegel te creëren aan de kant van de slechterik... Ja. Je creëert een spiegel door een... En dan moet je weten wat het systeem is. Maar die spiegeling, die, die kun je alleen maar hebben als er geen licht doorkomt. Want als er licht doorkomt, dan zou je niet een spiegeling zien. Uh, als er geen licht door de... Oh, dus als er, als er licht zou komen van de goede van goeierik, zeg maar. Ja, van... <lacht> <lacht> ja dan, dan zou de slechterik dan, dan dat, dat de spiegel zien. Dat kan niet werken. Nee. Oh, oké. Okay. Denk ik. Oké. Okay. Okay. 0801121. Okay. Want er zijn ongetwijfeld mensen die dit beter weten dan ik. Ja. Maar dan nog, weet je, stel nou dat je die doos zou maken, maar je zou hem aan de bovenkant open houden. Ja. Ja, maar dan heb je gewoon een spiegelende bak, toch? Eigenlijk ja. Dat ja. ja, Ja, maar het zou natuurlijk dat er, als hij dicht is, dat er dan wel licht in zou kunnen, maar het er niet meer uit zou kunnen. Ja. Theorie dan, maar dat zal ja, dat zelfs niet in ja Misschien ook wel, maar goed, dat is wel een vraag. Dus. Nee, maar het ligt. Even, even over nadenken hoor. Wacht, hoe lang heb ik nog? 24 minuten. Oké, okay, want. <laughs> um, je, als, je, we zien even die cel. er zit ergens op te tekenen waar ik niet op moet tekenen. Maar we zien even die cel waar de slechter de boef in zit als een hele grote doos. Oh ja, ja dat is wel een goed ja. Dus de boef zit in een hele grote doos. Van spiegelend glas, ja. En iedereen kan hem zien, maar hij kan zelf alleen maar spiegels zien. Ja, dus dat kan eigenlijk alleen maar als er een lamp in de doos is. Um, ja, of als er daar buiten, waar de, de politie zit dan, er mm -hmm. lampen... Nee, want ik, uh, nee, er, moet licht, er moet licht uit de doos naar buiten gaan... Want, mm -hmm. want, daardoor, want dat is zien namelijk. Je ziet, je ziet weer kaatsingen van licht. Dus als wij buiten de doos staan... wij zijn de goede goeierikken... en wij zien ja. de slechterik in de doos... dan moet er dus licht in de doos zijn. Want anders zouden wij het niet kunnen zien. Dus wij zien de slechterik... Mensen die nu zitten te luisteren... kunnen rustig iets voor zichzelf gaan doen, hoor. Maar um, <lacht> de slecht, wij zien de slechterik... Doordat, uh, Want zien is licht dat in je ogen komt. Dus wij zien de slechterik doordat er lichtweerkaatsing in de doos is. En de slechterik ziet ons niet doordat het licht van ons niet bij hem komt. Want anders zou hij ons kunnen zien. Dus dat is de clue van een spiegel. Aan onze kant is hij dus ondoorzichtig. Want, en daardoor ziet hij zichzelf. Maar nu ben ik benieuwd waar dan de achterkant van doorzichtig spiegelglas van gemaakt is. Ja, want, je moet, want er moet wel. Je moet er wel doorheen uh, kunnen kijken. En maar je, ja, maar je moet niet alles tegenhouden. Nee, want als je, als je een glasplaat neemt. en ja. die verf je aan, en je zet een goeierik aan de ene kant. en een slechterik aan de andere kant. en je hebt gewoon alleen een glasplaat. Ja. en je verft aan de kant van de goede goeierik. verf je hem zwart. dan ziet de slechterik een spiegel. Maar dan ziet de goede goeierik ja, niks meer. Precies, ja, dat is natuurlijk de grap van uh, de politie. Ja. Ja. Dus daarom dacht ik dat het misschien het ge licht gevangen moest zijn. Ja, maar dat is niet zo. Ja. Nee, dus er moet een soort materiaal zijn dat een beetje doorlaat en een beetje niet. Misschien. Nee, het... Oh. Het moet materiaal zijn. <laughs> 0800-1121. Hé, hey, bedankt okay. hè. Ja, dankjewel. Ja, ja, misschien heeft iemand anders nog een goed antwoord. Nou, dat hoop ik maar, want anders kan ik niet slapen ja. straks. Ja, ja ik kan het niet, denk ik. Goed, Barend. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Hoi. Nou, als je het filmpje trouwens wil zien... want er zijn die mensen die het filmpje willen zien... waarin ik dus een spiegel gebouwd heb... dan dat staat op um, Facebook... dan moet je zoeken op Nachtzuster Lab... En dat was het laboratorium van nachtzuster. En dan, kom je, dan kun je sowieso nog even leuke filmpjes kijken. Maar dat was echt heel leuk, vond ik zelf dan. Richard. Dag, nachtzuster. Dag, Richard. Zeg het eens. Ik heb een antwoord op van uh, Poetin. Oh, spreekt hij Engels? Geen woord. <laughs> en hoe weet je dat? Nou, je hebt onlangs op National Geographic Channel... heb je een uh, interview gehad van hem met ja. een Amerikaanse uh, ja, verslaggever of zoiets. En daar zat een uh, tolk bij. Maar ja, dat... en toen, uh, toen ze ik op anderen dus en liet er ook een tolk bij. Maar weet je, wat, weet je wat nou zo grappig is? moet ik even kijken hoor, want ik kreeg er, er een mailtje over. Uh, mailtje, mailtje, mailtje van. Dit duurt even. Ik uh -huh. kan het weer niet vinden. Want het was een eh, grappige informatie. Namelijk iemand die zei... Oh ja, hier, Ed Smit. Die zegt, Poetin spreekt vloeiend Engels. Maar het is makkelijk dat een tolk alles vertaalt. Dan heeft hij meer tijd om na te denken... over de vragen die hem in het Engels worden gesteld. Dus dat, okay. dat zou wel heel slim zijn. En, uh, dat weet ik, uh, dat kan het heus terug. Hier, uh, uh, Charles die heeft gestuurd. Poetin hield een reden in 2007 bij het IOC om de Winterspelen uh, binnen te halen en die deed hij in het Engels. Verder is het een kwestie van trots en zelfbewustzijn om voor de Engelsta of voor de niet-Engelstalige landen om zich niet te onderwerpen aan de dictatuur van het Engels. Nou, okay. Dus het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij, dus gewoon wel dat hij wel Engels kan. Kan spreken, maar het gewoon niet doet. Kan, nou, hè? Hallo. Ik ja. weet niet of het echt waar is, maar het kan. Ja. Nou, dat was het. Oké. Okay. <laughs> nou, duidelijk. Zeg dankjewel, hè, Richard? Ik heb nog een klein vraagje over vorige week nog. Want toen heb ik gebeld over die uh, groene stroom. Maar ik heb er volgens mij nog geen antwoord op gehad. Oh, hemeltje. Ja, weet je, daarom kom ik nooit terug op de dingen van vorige week. Want dan moet ik in mijn geheugen dat, gaan graven. Dat, dat doe ik het nu. Uh, maar er is een antwoord op gekomen. Um, oh, maar ja. Net gemist, denk ik. ja, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Dus je moet het of terugluisteren in de podcast... of uh, uh, mijn uh, linker- en rechterhand Pagera moet zo lief zijn... om het straks nog een keer voor te dragen. Maar ik voeg hem niet toe als vraag... omdat ik dan iedere week dezelfde vragen weer toevoeg. Ik begrijp. Ja, hè, gelukkig. <laughs> ja, toch? Oké. Hé, dank het is goed, tot volgende keer. Ja, dat hopen we dan maar weer. Doei. Doei. Ik zit ondertussen, wil ik uh, Sting draaien... en The Russians Love The Children Too. Het zal, zal toch niet zo zijn dat ik die niet heb? <coughs> um, dan ga ik heel even zoeken. Of heet die niet The Russians Love The Children Too? Dat zou natuurlijk ook... dat ik nu aan het zoeken ben naar die plaat. Russians heet hij gewoon. Nou, dat is ook de flauw dat hij hem niet even aangeeft... als ik op de titel aan het zoeken was. Maar ik heb hem gelukkig gevonden... en dan kan ik hem nu gaan draaien... omdat ik vind ik zo mooi aansluit bij die vraag over Poetin. Of hij nu Engels spreekt of niet. 0800-1121. Met al je vragen en je antwoorden. Hier is Sting en Russians. You're oh. my only Heet het nummer en het is natuurlijk van Sting 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken. Bel me vooral als je weet waarom we nog steeds eurocent zeggen, terwijl cent op zich ook wel duidelijk is. Als je weet uh, wie bedacht heeft dat een leraar uh, van de lagere school een leraar heet of een uh, docent en geen onderwijzer. Um, Thea die wil graag weten waarom het geluid altijd zo hard staat bij concerten. Is slecht voor onze oren. Wilma wil weten wanneer je echt dood bent. Claudio die vraagt zich af waarom we niet uh, 2018 zeggen in plaats van 2018. Uh, Rudy wil dus weten of Poetin Engels spreekt... en hoe mensen bij het ijsdansen vanuit stilstand... in een razende pirouette terecht kunnen komen. Dave die vraagt zich af waarom we niet kunnen sms'en naar Radio 1. Barend. Die wil weten. Of um, eens even kijken. Nou ja, ik wil nu eigenlijk weten. Ik hoop dat ik goed vertaal. Wat hij nou eigenlijk wil weten. Als je een doos zou maken van politieglas. Dus um, uh, zeg maar met een spiegel aan de binnenkant en een doorzichtige spiegel aan de buitenkant... zou het dan donker zijn in die doos? Wat zou je nog kunnen zien? 0800 1121. Marco wil weten waar hij zijn cv-ketel door moet vervangen... voor moet vervangen, mee moet vervangen. Ton wil weten waarom je soms groente en fruit wel moet wegen... in de supermarkten en soms niet. En waarom je zomaar in de spruitjes mag graaien met je vieze handen. En dat zijn de vragen die allemaal nog openstaan. Dus ik heb opeens heel veel vragen die nog niet beantwoord zijn. En volgens mij is nou die vraag... Oh ja, de sinaasappels worden gewassen... Uh, voordat ze in de sinaasappelpersmachine gaan. 08001121. Oh ja, als je weet hoe die velletjes van de tomaten in blik zijn gehaald... en ik kreeg daar nog weer een, uh, een uh, appje over van Yvonne en dan krijg je als ik die vragen allemaal snel probeer te herhalen... die zegt, de velletje van de, van de tomaten gaan eraf door verhitting. Zij gooit ook de tomaten in kokend water om de vellen eraf te halen. Ja, dat, dat, Zover waren we denk ik al wel, Yvonne. Maar de vraag is even, dan gooien ze dus in grote getalen... die tomaten in warm water. Maar hoe worden dan uiteindelijk al die vellen eraf gehaald? Waar blijven die vellen? Want je kunt het niet zeven, want het zijn praktisch hele tomaten... die je weer tegenkomt. 0,800... 1-1-2-1. Ruben. Ja, goeienacht, nachtzuster. Hallo. Eu Ruben. Ik heb uh, uh, nog aanvullingen voor de ombudsman. Ja. De ombudsman heeft achterwege gelaten een belangrijk iets: okay. de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden voor u, u, uw, uw luisterschilder. Sorry, heeft heel veel daarmee te maken. Want men bestelt telefonisch bij de verschillende bedrijven. Maar de bedrijven die zeggen dat ze gebruik maken van de algemene voorwaarden. Ja. Door, door te bestellen accepteer je de algemene voorwaarden. En dan krijg je de toestanden dat er geleverd wordt bij de buren... Burenlevering. Ja. Omdat men in de algemene voorwaarden heeft opgenomen dat burenlevering ook een levering is. Ja. En dat je daardoor uh, het bedrag verschuldigd bent. De mensen die, die dus de consumenten die geen internet hebben en waar bij de algemene voorwaarden vervat zijn in onder www. En dan uh, het bedrijf, algemene voorwaarden. Die mensen hebben recht, dus het is een recht van de consument... om de algemene voorwaarden schriftelijk op te vragen. En ze moeten het ook ontvangen in schriftelijke vorm. Het, is, het gaat zelfs zo ver dat als de zaak voor de rechter komt... en dan denken we aan het geval waarbij aan het ziekenfonds... aangetekende schrijven zijn gestuurd... en dat het ziekenfonds niet reageerde... Nou, als de zaak voor de rechter komt, moet de consument dat ook inroepen. Dus het aan de rechter voorleggen. Hij moet voorleggen de brief van het aangetekend zijn en de inhoudelijke brief zelf. En de rechter die is verplicht, wettelijk verplicht, dat in zijn overweging op te nemen. Dus, uh, en meestal komt het, als, uh, dus in, in dat geval, komt het tot een tussenfonds, waarbij de ICRS dus de ziekenfonds alsnog wordt opgedragen de, het aangetekend schrijven te beantwoorden. En dan is het meestal zo dat de mensen een klacht hebben... waarom ze bijvoorbeeld iets niet verschuldigd zijn. En dat uh, het, uh, komt tot een oplossing van de zaak... al door het beantwoorden van de aangetekende brief. Nou, dan uh, kan iedereen weer aan de slag. Want iedereen weet ja. nu waar hij aan toe is en wat er wel en niet mag. Ja, en betreffende de WSNP, dat betekent de wet schuldsanering, natuurlijke personen, ja. daar mag je internet hebben. Alleen je moet in het eerste proces dat motiveren aan de rechter. Je moet bijvoorbeeld denken aan gezinnen waarbij kinderen zijn die voor school internet nodig hebben. Maar ja, als je, als je, je hebt toch, iedereen heeft toch tegenwoordig redelijk internet nodig... voor de belastingen en, de, en, en allemaal dat soort dingen? Nou, zal ik u vertellen, nachtsister, als u uh, op uw streep wilt staan... dan doet u gewoon aangifte schriftelijk. Want in de Algemene Wet Rijksbelastingen... dus de AWR... daar staat dat je informatie moet verstrekken aan de fiscus. Die informatie... Die wordt gemakshalve per formulier gedaan, maar je mag ook een, een soort opstelling maken en het afgeven aan elke kantoor. Want volgens de wet bestuursrecht moet een instantie die een brief ontvangt en als de brief niet voor hem of haar bestemd is, de brief verplicht doorsturen. Naar, de juist, naar het juiste adres. Dus als u een belastingkantoor in de buurt heeft, nou, dan maakt u een kopie van uw aangifte. Mm -hmm. U biedt het aan bij de balie. Eén exemplaar blijft bij de balie. Een ander wordt afgestempeld voor het ontvangst. En dan heeft u aan de wettelijke eisen voldaan door de inspecteur informatie maar wacht over even. uw inkomen te verschaffen. Ruben. Ja. Mag ik ook alle informatie handletteren op een roze briefje? U mag het schrijf, het moet leesbaar zijn. Oh. En als u dat heeft gedaan, dan heeft u voldaan aan de schriftelijkheidsvereisten. Want oh. dig digitalisering is een aanvulling geweest op het schriftelijkheidsvereisten. Met andere woorden, schriftelijkheid, dus in de oude vorm, is niet afgeschaft. Ik heb er nu al zin in. Nou, helemaal. Ja. Uh, zijn we daar? En uh, <laughs> ja. er is ook geen wet die, uh, de, die internet verplicht stelt. Nee. De, de mevrouw die wilde het weten. Er is geen enkele wet. De hele digitalisering is allemaal in de diverse wetgevingen opgenomen. Ja, het is soms onhandig, ja. maar het is niet. Ja. Uh... Dus als u wilt, als u wilt, uh, wilt op uw streep wil staan, moet u voor de rechter, want meestal komen die zaken voor de rechter. En dan moet u bewijzen van uh, u heeft het anders willen doen, u heeft geen internet. Het zij om medische redenen of om andere sociale redenen, dan neemt de rechter dat op in zijn overweging. En dan kan het zijn dat het ook in uw voordeel uitvalt. Duidelijk, dankjewel Ruben. Alsjeblieft, nachtzuster. En wilt u het ook doorgeven aan uh, de ombudsman? Hij kan het nog nalezen in burgerlijk wetboek 6. Ik denk dat hij nu al zit te bladeren. Oh, helemaal. Ja, wel. Nachtzuster, en vergeet u straks de crypto niet. Nee, wilt u, wil je een moeilijke of een makkelijke? Uh, ik mag niet meedoen, dus uh, <laughs> doe maar een moeilijker. <laughs> doe maar moeilijker dan. Oké, okay, dankjewel hè. <laughs> nou, fijne feestdagen ook hè. Hetzelfde, dag Ruben. Na na namens de hele CS. Ah, allemaal goedjes terug. <laughs> ja, oké. Okay. Dag, dag. Doe. Nou, dan komt hij dan meteen hoor. Het, uh, uh, het cryptogram of de crypto van vannacht. Oké, okay, dan doe ik een beetje de lastige, maar wel een hele leuke is het, vind ik zelf. Um, de crypto voor vannacht luidt als volgt. De oplossing moet uh, trouwens bestaan uit 10 letters. En hij luidt als volgt dus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 800, 1, 1, 2, 1. Oef, dat is wel verwarrend hoor, al die cijfertjes. Uh, als je de oplossing door wil geven en dus een prijsje wil winnen. Martin? Ja, hallo. Hallo. Hallo, Poetin. Dat ja. was de vraag. Spreekt hij Engels? Ja. Nou, ja, ik uh, loop al wat uh, langer op deze wereld mee... en ik heb, ben vroeger uh, vrij regelmatig in de DDR geweest... en ook in Rusland, in de Sovjet-tijd. Ja, Poetin. Nou, Poetin is eigenlijk een oude KGB-officier... En uh, met de val van de muur in 1989, uh, ja, was de man werkeloos. Want Duitsland werd verenigd. Nou, toen is hij teruggekeerd uh, naar Sint-Petersburg. Want ja. daar uh, uh, zat nog een oud vriendje van hem, die inmiddels burgemeester was geworden van Sint-Petersburg. Nou, de Sovjet-Unie viel destijds ook uh, uit elkaar. Dat eh, weten heel veel mensen wel. En ja, die lui die zaten verlegen om geld. En Poetin, ja, die moet toch meerdere talen spreken. Hij spreekt sowieso vloeiend Duits. En dan is het niet zo moeilijk meer als je met de Germaanse talen... ...kennis heb gemaakt om dan ook het Engels een beetje onder de knie te krijgen. Of hij het vloeiend spreekt, uh, dat betwijfel ik, maar hij spreekt uh, wel Engels. Het is alleen, niet zo valt het in de picture, omdat, ja, hoge figuren zoals Trump, uh, zoals hij nou, president... ...ja, uh, die hebben voor, volgens een protocol gewoon altijd vertalers bij hun als uh, internationaal uh, overleggen. Maar hij spreekt wel degelijk Engels en dat kan ook niet anders... want hij ging dus toen de tijd naar Sint-Petersburg... werd hij assistent van de burgemeester. Yeah. Uh, Putin, ja. En Poetin was heel erg handig in uh, zaken doen. Uh, ja, ze moesten dus natuurlijk uh, in het nieuwe Rusland bedrijven hebben... Uh, en geld maken yeah. en ver en verlenen. Ja, dat kost dik geld. Maar ja, de Westerse bedrijven... ...die wilden wel zaakjes gaan beginnen... ...in <laughs> de voormalige Sovjet-Unie. En daar heeft uh, Poetin... Uh, ...ja, uh, grof misbruik van gemaakt. Hè? Of zijn zaakjes van Poetin... ...nou, allemaal zuiver waren... ...dat valt te betwijfelen. Maar hij spreekt wel degelijk Engels. Het kan bijna niet anders, hè, als je dat zo uh, ja. hoort. Ja. Hé, hey, en ja. wat, is nou, wat maakt nou dat hij uh, nou, gewoon de baas van Rusland is geworden? Nou, dat is heel uh, handig. Uh, kijk, het zit allemaal aan elkaar vastgelijnd ja. met zijn pijn, Want het is allemaal uh, vriendjespolitiek. Nou, die burgemeester was weer een goede vriend van uh, Jelzing. Ah. Ja. Uh, toen die burgemeester ja, een schop onder zijn kont kreeg... Uh, ja, uh, toen dacht Poetin, hé, hey, dan moet ik maar eens even naar Jeltsin gaan. Zo heeft hij zich eigenlijk opgewerkt. Uh, en ja, hij vertelde natuurlijk tegen Yeltsin, ja, ik ben vriend van die en die en die. En Yeltsin wist inmiddels al dat Poetin gewoon... Uh, uh, ja, de favoriete assistent van de burgemeester van uh, Sint Petersburg was. Nou, ik uh, heb een stukje geschiedenis. Dank je. Een programma van Max.